Ala ala alihi wa sahbihi wa min Amma baat. We zullen, inshaAllah, onze lessen en betrekking tot de sira voortzetten. En het laatste wat wij de vorige keer hebben gezegd is dat de mondelinge strijd zich heeft voortgezet of zich voortzette tussen de Profeet, vrede zij met hem. ...en anderen van Quraysh... ...zoals al akhnas ibn shariq ...en zoals Al-Walid ibn al-Mughira... ...en zoals Abu Jahl... ...en om een voorbeeld te noemen... ...de profeet vrede zij met hem... ...die sprak op een dag... toen hij het had over... ...Shajaratu al-Zakkoom... ...Shajaratu al ...oftewel een boom... ...genaamd al ...die te vinden is in Jehannem. Die te vinden is in de hel. Toen hij deze boom ter sprake bracht, riep, riep Abu Jahl, Overzameling Korees, weten jullie wat Shajaratu Zakum is? Zij antwoordde nee, want het was voor het eerst dat zij zoiets vernamen. Nee. Hij riep vervolgens: Het zijn de dadels van Medina ingesmeerd met boter en deze woorden van hem waren eigenlijk spottend bedoeld het zijn de dadels van Medina ingesmeerd met boter als antwoord hierop openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala het volgende hij zei namelijk inna shajaratas zaqoom ta'amul athim kalmuhli yagli fil Kagalli'il Hamim. Zorat het Dukhan Vers nummer 43. Tot en met 46. Het antwoord van Allah subhanahu wa ta'ala. Hierop was als volgt. Hij zei namelijk. Voorwaar. De zakkoomboom. Is niks anders. Dan voedsel. Voor de zondaar, Degene die zich heeft misdragen, Degene. Die op de dag des oordeels niet over voldoende verdiensten beschikt om het paradijs binnen te gaan, diegene zal plaats moeten nemen in de hel en zal van deze boom moeten eten. Dus het dient eigenlijk als voedsel voor een zondaar. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, aangezien natuurlijk Abu Jahl, spreekt over de dadels van Medina ingesmeerd met boter, dadels van Medina zoals de profeet te kennen gaf, die als een medicijn kunnen dienen voor de persoon, en die ook heerlijk van smaak zijn, aangezien Abu Jahl, aangezien Abu Jahl deze boom, vergeleek met de daders van Medina, zegt Allah subhanahu wa over deze boom, als gesmolten metaal, dat in de buiken kookt. Als een persoon ervan eet, wat ondervindt hij, of hoe ervaart hij, het eten ervan, als gesmolten metaal, wat natuurlijk in de buik van een persoon aan het koken is. Als gesmolten metaal in de buiken kookt. Als kokend heet water. En werkelijk moet je je voorstellen, deze mensen in de hel, zoals jullie allen bekend is, ze hebben niks anders te eten dan deze zaken, En ze hebben niks anders te drinken dan vuur. Deze mensen die eigenlijk lijden, niet alleen maar lijden, maar die bijna doodgaan van de dorst en van de honger. Het enige wat zij kunnen krijgen zijn deze zaken. Vandaar dat zij ook wensen, zij verlangen naar de dood. De dood waarvoor wij weglopen, zij verlangen naar de dood. En de profeet sallallahu alayhi wasallam, had in eerste instantie, als hij in discussie geraakte met de veel godenaanbidders, aanbidders, hij had de gewoonte om de valse goden die door Quraysh werden aanbeden, hij had de gewoonte om ze te schofferen. Om slecht over deze valse goden te spreken. Toen Abu Jahl, een keer tegen de profeet zei, o Mohammed, bij Allah, of jij laat het schofferen van onze goden achterwege, of wij zullen overgaan tot het schofferen van degene die jij aanbidt. Hierop op antwoordde Allah, subhanahu wa ta'ala, zoals vermeld staat in Surat al-An'am 108, daarin lezen wij het volgende. al la min dunillah. En bespot niet, of beter gezegd, scheld niet degene die zij naast Allah aanroepen, scheld ze niet uit, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, zodat zij niet Allah vijandig zonder kennis uitschelden. Dus ter voorkoming natuurlijk van het uitschelden van Allah subhanahu wa ta'ala. De ware aanbedenen werd Mohammed alayhi wa sallam, en de gelovigen opgedragen om ook hun valse goden niet uit te schelden. En daarom is het van belang voor ons allen om niet dit soort uitspraken uit te lokken. Een aantal mensen die gaan de confrontatie aan. Nee, die gaan zelfs provocerend te werk. Dus van de kant van de moslims. Wat ertoe leidt dat de tegenpartij... Dus de ongelovigen, die vergrijpen zich aan Allah subhanahu wa ta'ala. Of aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarom is het van belang dat wij altijd op een verstandige manier de discussie aangaan. En dat wij ervoor zorgen dat de tegenpartij niet in zoiets vervalt. Dat Allah subhanahu wa ta'ala tijdens zo'n discussie wordt uitgescholden. Gebeurt het buiten jouw wil om, dan treft jou geen blauw. Maar als je daarin een aandeel hebt gehad, jij hebt de mensen aangespoord tot dit soort uitspraken, ja dan ben je zondig. Dus zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen zijn profeet, scheld hun valse goden niet uit, zodat zij jouw God niet uitschelden. Zij hebben niks te verliezen, het zijn valse goden, stellen niks voor, Ze hebben geen waarde maar Allah subhanahu wa ta'ala is de ware aanbeden als je hem is dat is een verschrikkelijke zaak na deze woorden van Allah subhanahu wa ta'ala onthield de profeet vrede zij met hem zich van het uitschelden van hun valse goden en hij beperkte zich door het uitnodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala en dat is ook hoe wij te werk moeten gaan het is niet nodig om te proviseren het is niet nodig om uit te schelden Nee, het gaat er omdat wij de boodschap van de Islam overbrengen. Denk maar natuurlijk aan de toestand van de Profeet in het begin, toen hij op Saga ging staan, en door anderen werd uitgescholden voor het feit dat hij aangaf een Profeet te zijn. Wat heeft hij gedaan? Hij is gewoon rustig verder gegaan met het uitnodigen naar Allah subhanahu wa taala. Ook kwam Ubayy ibn Khalaf, en dit is een van de vooraanstaande mensen. Binnen Quraysh. Maar die ook de profeet zeer vijandig was. Hij kwam op een dag naar de boodschapper. En gelet op de actie van deze man. Hij kwam naar de boodschapper. En hij had een bot in zijn hand. Een bot dat reeds vergaan was. Er was er niet meer zoveel van over. Hij heeft gewoon wat botten verzameld. En hij kwam naar de profeet. En hij liet het aan de profeet zien. En hij zei, o Mohammed... Jij beweert dat Allah in staat is om dit terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat. Is dat wat jij beweert? Een bot dat vergaan is, waar niks meer van over is. Jij meent dat jouw Heer deze zaak weer in zijn oorspronkelijke status kan terugbrengen. Dat is wat jij beweert, O oh Mohammed. Vervolgens verpulverde hij dit met zijn handen. En blies het stof in het gezicht van de profeet, vrede zei met hem. Uitdagend, provocerend. De profeet antwoordde toen, ja zeker. Kijk, hoe de profeet hiermee omgaat. Hij zei, ja zeker. Allah zal dit en jou terugbrengen in de oude staat, nadat jullie tot stof zijn verwoorden. En vervolgens zal hij jou de hel doen binnentreden. En dit doet mij natuurlijk denken aan die mooie overlevering die in Bulgarije vermeld staat. Van een man die zondig door het leven was gegaan. Hij had een aantal dingen gedaan die niet konden. En uiteindelijk toen hij op het punt stond om te sterven. Riep hij zijn kinderen bijeen. En hij zei tegen hun beste kinderen luister goed naar mij. Ik heb hele ernstige dingen gedaan. Verschrikkelijke dingen gedaan. Ik wil dat jullie, na mijn dood, mijn lichaam verbranden. En ik wil dat jullie vervolgens restant van mijn lichaam verpulveren. Dus dat er niks van overblijft. En ik wil dat jullie het vervolgens op een stormige dag in de lucht gooien. Zodat het door de wind wordt meegenomen. Dat was zijn wens. En zijn kinderen, die deden ook datgene wat hij van hen vroeg. Toen hij doodging, hebben zij zijn lichaam verbrand, hebben zij zijn lichaam daarna verpulverd en hebben ze het natuurlijk op een stormige dag in de wind gegooid, in de wind geworpen. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zoals in die overlevering van de bukhari staat, het enige wat hij hoefde, hoefde te doen, Allah subhanahu wa ta'ala is dat hij opdracht gaf aan de aarde om alle stofdeeltjes van diegene bijeen te brengen. En hij gaf opdracht aan de zee. Om alle stofdeeltjes van diegene bijeen te brengen. En ineens werden al die stofdeeltjes weer bij elkaar gebracht. En kwam hij tevoorschijn te staan voor zijn heer. Dus die man stond ineens voor zijn heer. Toen zei Allah subhanahu wa ta'ala mijn dienaar. Wat heeft jou ertoe gebracht om zoiets te doen? Waarom heb je dit gedacht? Toen zei die dienaar. Mijn Heer, mijn vrees jegens u. De angst die ik had richting u. Toen zei Allah subhanahu wa ta'ala, mijn dienaar, ga heen, ik heb je reeds alles vergeven. Prachtige overlevering, maar hetgeen wat ons eigenlijk aangaat, is namelijk het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala tot alles in staat is. Zeg niet dat Allah subhanahu wa ta'ala iets niet kan. Dat kan je niet zeggen, dat kan je niet roepen. En deze overlevering geeft nog eens aan hoe groot de macht en de kracht is van Allah subhanahu wa ta'ala. Hierop antwoordde Allah subhanahu wa ta'ala zoals in surat Yasin vermeld staat. 78 tot met 79. Namelijk daarin staat. Methalen, Prachtige woorden. Qala man yuhyi الَّذِي Gelet op deze woorden. Hij zegt namelijk, en hij gaf ons een voorbeeld. En terwijl hij dat deed, vergat hij hoe hij zelf geschapen is. Waar komt hij vandaan? Uit het niets. Hij komt met iets aanzetten. En vraagt vervolgens, is Allah in staat om dit bod weer in haar oude staat te terug te brengen. Maar hij is vergeten dat hij zelf uit het niets is gemaakt. Wat is moeilijker beste mensen? Is het moeilijker om uit iets iets anders te maken? Of is het juist moeilijker om uit niets iets te maken? Natuurlijk, om uit niets iets te maken. Deze man komt aanzetten met een bot. Ik wil jullie alleen maar laten zien hoe prachtig de Koran is. Te werk gaat in het beantwoorden van de vragen van deze mensen. Van deze veel goden aanbidders. Hij komt aanzetten met iets en zegt. Kan Allah deze zaak terugbrengen in zijn oude staat. Dus in iets anders. Maar hij is zelf vergeten dat hij zelf uit het niets is gemaakt. Wat nog lastiger is. Met deze woorden is de vraag al beantwoord. Hij zei. Wie doet de beenderen tot leven komen. Terwijl zij vergruist? zijn. Terwijl zij verpulverd zijn. Zeg hij die ze de eerste keer heeft doen ontstaan. En ook in deze woorden verwijst Allah subhanahu wa ta'ala naar hetgeen wat ik net, wat ik zojuist heb gezegd. Namelijk hij deed ze in eerste instantie uit niets ontstaan. Ze waren er niet. Die zal ze doen leven. Hij die dat kon, kan het nog steeds. En hij is de kenner van de gehele Schepping. dus denk niet dat iets aan hem ontgaat. Alles kent Hij, subhanahu wa ta'ala. Prachtige woorden. Toen de profeet sallallahu alayhi wasallam op een dag de rondgang aan het verrichten was rondom de Ka'aba werd hij benaderd door Al-Aswad ibn Al-Muttalib ibn Asad ibn Abdul-Uzza. En hij werd ook benaderd dus tezamen met de eerste werd hij ook benaderd door Al-Walid Ibn al -Mughira. en anderen. En daar hebben we het voornamelijk over mensen die status genieten binnen Quraysh. Ze zeiden tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, O Mohammed, ze hadden een voorstel. En ze raken niet vermoeid wat dat betreft. Ze blijven het keer op keer proberen. En dat geeft Allah subhanahu wa ta'ala ook in de Koran prachtige woorden. "Waddu law takforuna kama kafaru. Zij willen heel graag wat doen. Zij willen heel graag. Ze zitten erop te hameren keer op keer. takfuruna. Zij willen heel graag dat jullie ongeloof plegen. Zoals zij het hebben gedaan. Waarom? Zodat jullie gelijken van elkaar zijn. Voornamelijk wat betreft de eindbestemming. De dag des is. Iedereen belandt dan. In de hel. Dat is Allah al Dus. Ze zeiden. Tegen de profeet vrede zij met hem. O Mohammed. Kom. Laten wij. Degene aanbidden. Die jij aanbidt. Mooie woorden. Het zijn de vooraanstaande mensen van Korees. Laten wij degene aanbidden. Die jij aanbidt. Met de voorwaarden. Natuurlijk. Dat doen ze niet zomaar. Met de voorwaarde dat jij ook degene aanbidt die wij aanbidden. Dus laten wij samenkomen wat dit betreft. Indien, zegt hij, of indien zeggen zij, jouw aanbeden, dus Mohammed, jouw aanbeden, beter is dan de onze, dan treft het goede ons ook dankzij deze afspraak die wij hebben gemaakt. Jouw God is beter, prima. Hierdoor hebben wij ook een aandeel. In het goede. En als onze aanbedenen beter is, dan treft jou ook het goede, dankzij deze afspraak van ons. Maar het voorstel op zich geeft al aan dat zij zelf niet overtuigd zijn van hetgeen wat zij aanbidden. Want als jij werkelijk, als jij werkelijk gelooft in jouw God, in jouw aanbedenen, dan zul je nooit van je leven zo'n voorstel doen. Kan niet. Je ziet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, of een van de metgezellen, niet zoiets vragen van Korees. Deze woorden van de veel goden aanbidders duiden natuurlijk, zoals ik zei, op het feit dat zij zelf niet overtuigd waren van hun valse goden. En duiden ook op de listigheid van de mouchrikiën, maar ook op hun slimheid. Want wil je eigenlijk iemand voor je winnen, dan moet je hem soms ook paaien, zeggen ze altijd. Maar de profeet vrede zij met hem, verwierp dit aanbod onmiddellijk. En ook openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala naar aanleiding hiervan de welbekende woorden die in surat al kafirun vermeld staan, En daarin zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'abid ma abadtum wa la antum a'biduna ma lakum dinukum wa liya Mooie woorden. Woorden die eigenlijk symbool staan voor tauhid, voor la ilaha illallah. Er is geen ware aanbeder dan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen zijn profeet: "Zeg o muhammad. O ongelovigen. Ongelovigen. Terecht in dit geval. Want zij geven zelf aan. Dat ze meerdere goden willen aanbidden. Dat is niks anders dan ongeloof. En veel godendom. O ongelovigen. Ik aanbid niet. Wat jullie aanbidden. En jullie zullen nooit aanbidden. Wat ik aanbid. En ik zal nooit aanbidden. Wat jullie aanbidden. En jullie zullen nooit aanbidden. Wat ik aanbid. Daarom. Voor jullie, jullie geloof. En voor mij, mijn geloof. De veelgoden aanbidders. Hadden. Doordat er met de profeet vrede zijn met hem niet. veel te discussiëren. Zij wisten het. En ze konden ook niet rekenen. Op een overeenkomst. Op een compromis. Hij was niet bereid. Om een millimeter afstand te doen. Van zijn geloof. Alle. Aanbiedingen. Werden van tafel geveegd. Dit bracht hen naartoe. Om terug te grijpen. Naar geweld en vervolging. Wat zij natuurlijk daarvoor ook hebben gedaan. Dus telkens proberen zij iets anders. Praten, praten, praten, praten. Lukt niet. Dan gaan wij de moslims weer vervolgen. Dan gaan wij de moslims weer folteren. Dan gaan wij de profeet weer slaan. Dan gaan wij de profeet weer bespugen. En zodoende. En ik heb al eerder aangegeven dat dit soort zaken, wanneer men grijpt naar geweld, dat dit het bewijs levert voor iemands onmacht. Dat betekent dat hij de strijd wat betreft woorden, dus de verbale strijd, heeft verloren. Hij is niet opgewassen tegen jouw argumenten. Hij is niet opgewassen tegen jouw bewijzen. Hij is niet opgewassen tegen jouw overtuigen. En daarom wendt hij zich naar geweld dus dat geldt ook voor deze Mosrikien van Quraysh dus ze grepen naar geweld en vervolging en zo plachten bijvoorbeeld om een aantal voorbeelden te noemen zo plachten een neder ibn al-Harif telkens wanneer de profeet tot de mensen sprak als hij het woord richtte tot de mensen en over voorgaande profeten en volkeren sprak om de mensen natuurlijk Moed in te spreken. Om de mensen zover te krijgen. Om het geloof te omarmen. Telkens als de profeet dit deed. Probeerde Neder ibn al-Harif. Deze mensen die zich hadden verzameld. Rondom de profeet. Probeerde hij deze mensen naar hem toe te trekken. Door verhalen voor te dragen. Over de koningen van Persië. En over andere mythen. Ook plachte hij te zeggen. Overzamen in Quraysh. Bij Allah. Ik heb betere verhalen in huis dan Mohammed. Ik heb betere verhalen in huis dan Mohammed. Verhalen die ik heb verzonnen. Zoals Mohammed ook de zijne heeft verzonnen. Dus hij zegt, van, ik heb betere verhalen in huis. Als dat waar was geweest, dan was hij erin geslaagd om de mensen bij Mohammed weg te krijgen. was niet gelukt. Dat geeft aan dat de verhalen van Mohammed sterker waren. Dat de verhalen van Mohammed overtuigender waren en dat kan ook niet anders want de verhalen van Mohammed stonden voor de waarheid verhalen van Mohammed hebben zich echt voor gedaan terwijl another verhalen zat te vertellen die, die voortkomen uit zijn eigen hersenschim die voortkomen uit zijn eigen verzinselen als reactie hierop zei Allah subhanahu wa ta'ala waqalu asatirul awwalin ik فَهِيَ تُمْلَىٰ عليِهِ بُكْرَةً وَاصِيلًا قُلْ أَنْزَلَهُُ الَّذِي يَعْلَمُ السِرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا Surat al-Furqan, 5 tot en met 6. En ze zeiden: Dit zijn fabels van de vroegeren. Dus degenen die heen zijn gegaan. Die hij heeft laten opschrijven. En zij worden hem smorgens s morgens en s'avonds voorgelezen. Zeg, O oh Muhammad. Zegt tegen hun als antwoord daarop. Hij heeft, dus Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft hem, daarmee doelend op de Koran, de bron van deze verhalen. Hij heeft hem neergezonden. Degene die het geheim in de hemelen en op de aarde kent. Waarlijk, hij is vergevensgezind, meest barmhartig. Zorat al-Furqaan, 5 tot en met 6. En er hebben zich natuurlijk ook andere gebeurtenissen voorgedaan tussen de profeet en andere mensen van Quraysh, waarbij de profeet smadelijk werd bejegend, bespuugd, en ga zo maar door. Daar zullen wij inshallah volgende week naar kijken. Subhanakallah, bihamdikshadu, la ila illa wa